In het Amerikaanse huis van afgevaardigden is vanavond de volledige grondwet voorgelezen. Het was een idee van de Tea Party, de conservatieve beweging, die wil dat de Amerikaanse overheid kleiner en zuiniger wordt en zich minder met de burgers bemoeit. De conservatieven wilden met het voorlezen van de grondwet hun trouw aan de wet laten zien. Mede dankzij de Tea Party hebben de republikeinen de meerderheid in het huis van afgevaardigden, het Amerikaanse Tweede Kamer. Het voorlezen van de grondwet duurde anderhalf uur. De Belgische onderhandelaar Van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. Van de Lanotte kon de impasse in de formatie niet doorbreken. Hij had een nota geschreven waarop alle partijen moesten reageren. Daarin probeerde hij zowel de Vlamingen als de Walen tevreden te stellen. De Vlaamse partijen willen dat de gewesten meer zelfbestuur krijgen, onder meer op fiscaal gebied. De Walen willen dat niet, omdat ze bang zijn dat dat voor hen ongunstig uitpakt. De nationalistische NVA en de Vlaamse Christendemocraten zagen in die nota geen basis voor nieuw overleg. De PS en de Groenen hebben ook kritiek op de nota, maar wilden toch wel weer onderhandelen. De koning besluit waarschijnlijk maandag hoe het verder moet met de formatie. In de Golf van Mexico hebben bacteriën in vier maanden tijd het methaan opgegeten dat vrijkwam bij de BP-olieramp. Ongeveer 20 van de weggelekte ruwe olie bestond uit het sterke broeikasgas methaan. De grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis gebeurde in april vorig jaar. En het vrijgekomen methaan bleek al in september compleet geconsumeerd door bacteriën. Volgens de onderzoekers toont dit aan hoe belangrijk micro-organismen zijn om te voorkomen dat methaan in de atmosfeer terechtkomt. Het weer aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen droog. Vannacht ontstaat op veel plaatsen mist. En alleen in het noordoosten gaat het nog licht vriezen. Morgen af en toe wat lichte regen en het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. We vielen door een ongeluk op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de Afrit Soest en de Afrit Bunschoten 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht.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 Rijntjes. Een heel goede De opa van documentairemaker Floris Albersen... voelt zich niet meer thuis in de flat waar hij al 24 jaar woont. Volgens opa Piet wonen er veel te veel buitenlanders... waar hij geen enkel contact mee heeft. Kleinzoon Floris wilde hem helpen... en maakte samen met zijn grootvader de documentaire... de flat van mijn opa. Straks praat ik met ze. Nu eerst dit. Toen gisteren de beelden van de grote brand bij het chemiebedrijf Chemie Pak op tv verschenen, riep dat bij Alex Staalstra, hij is oud-directeur van het chemiebedrijf Sindu in Uithoorn, herinneringen op aan de grote ramp in zijn bedrijf in 1992. Hij is hier mijn gast. Goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we even luisteren naar het NOS-journaal van gisteravond over het ongeluk in Moerdijk. De brand bij Chemiepack in Moordijk ging gepaard met veel explosies en steekvlammen. Op het industrieterrein lagen veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen. In Moerdijk werd al snel de hoogste alarmfase afgekondigd. En mensen in de wijde omtrek kregen het advies binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Wie naar buiten keek zag waarom. Een enorme zwarte wolk dreef in noordelijke richting, de kant van Dordrecht op. Ja, ze zijn nog steeds uh, daar aan het blussen. Ja. Uh, wat kwam er nou bij u als eerste naar boven toen u over dit ongeluk hoorde in Moordijk? Nou, het, het, wat het eerste bovenkomt, dat is uh, dat je een, een gelijkenis ziet. Hè? Maar dat zijn de beelden. Enorme vlammenzee. En uh, ja, dat klinkt misschien gek, maar dat is het minst erge van zo'n ramp. Want die vlammenzee, daar be worden bepaalde stoffen, uh, uh, uh, gaan de lucht in, en worden verbrand. Er is door het RIVM en door de milieudiensten de, de, de milieudienst milieudienst en, zo. en die weten precies wat daar in zo'n bedrijf ligt. En ik verbaas me over het feit dat de nieuwsdienst zegt giftige stoffen. Ze zijn op zich giftig, want je moet ze niet opdrinken. Maar bij de verbranding ontstaat er eigenlijk alleen maar CO2 en water. En roet. Mm -hmm. en roet is onverbrand dat is dus uh, uh, op zichzelf zit in roet zitten gevaarlijke stoffen als je dat tot in grote hoeveelheden ja. in zou nemen um, maar dat is het eerste plaatje, het tweede plaatje wat vervelender wordt is als de brand geblust is dan gaan al die warme vloeistoffen die daar liggen die gaan verdampen, ook als het niet warm is dan komt er damp en die damp, daar moet je voor oppassen want als die een bepaalde concentratie krijgt dan uh, ja dan wordt het wel gevaarlijk. Dus Voor de omwonenden. meteen aan, aan het gevaar? Wat ja, u... ja, ja, dat gevaar komt er pas na. En de derde plaats, en dat heb je ook gezien... dan krijg je dus het uh, grondwaterprobleem. Ja. Nou, ik heb uit de berichtgeving begrepen dat dat op te lossen is. Ze hebben de sloten afgedampt. En ze praten over het niet contamineren van het grondwater. Dat betekent dat... de uh, in feite de, de gemene vloeistoffen, ja. voor zover ze aanwezig zijn, blijven drijven. Maar komen ook weer de herinneringen naar boven? Want absoluut. u zegt, hè, het, het lijkt op ja. elkaar, die grote Ja, ja die absoluut. Grote ab, ab, absoluut. Die ja. grote rookwolk. Ja, het, maar als je daar vijf minuten naar gekeken hebt, dan heb je, als je daarmee betrokken bent, heb je wat anders aan je hoofd. Dan gebeuren er hele andere dingen Dus. Hè. Ja. Onder andere de media komen over je heen. De politie. Uh, alarmfase 1. Dus het rampenplan wordt in werking gesteld door de gemeente. Uh, in mijn geval was het zo dat ik wist dat er casualties waren. Dat er gewonden en misschien wel doden waren. Ja. Want dat had ik zien gebeuren. Ik heb de ramp zien gebeuren. En... Uh, Da dat is je betrokkenheid dan. Want wat heeft u gezien? Hè? U was uh, directeur toen ja. van Sindu. Uh, ja. Daar vond dus in 92 een explosie uh, plaats. Er ja. waren uiteindelijk uh, drie doden en elf ja, gewonden. gewonden. Zullen we ja. om te beginnen nog heel even luisteren naar een fragment uit die tijd? Oké. Okay. Grote explosie chemiecomplex. Rampenplan uit hoorn in werking. Gevaar nog niet geweken. Goedenavond. Het explosiegevaar in uithoorn is nog niet geweken. Vanmorgen is daar een bedrijf van de chemische onderneming Sindu vernield... door een reeks ontploffingen en een enorme brand. De brandweer acht nieuwe ontploffingen op het petrochemische complex niet uitgesloten. Bij de ramp is voor zover het nu bekend één dode gevallen. Zeker twee of drie mensen worden nog vermist. Elf mensen zijn gewond geraakt, onder wie drie brandweerlieden. Ja, een fragment uit het NOS-journaal toen. Ja. Uh, drie doden waren het uiteindelijk, waren uiteindelijk drie drie ja. gewonden. Um, het was 8 juli, een mooie zomerdag. Dag. En u zegt, ik zag het. Wat zag u? Nou, iedereen was dus met vakantie. Hè? Alle, alle andere bazen enzovoort. Dus ik was de enige die daar op dat moment aanwezig was. Wat ik zag, ik hoorde eerst iets. Er ontplofte een veiligheidsklep, veiligheidsdeksel. Dus een soort groot metalen aspirintje wat knalt. harde klap? Ja, een flinke tik, maar niet echt een ja. harde klap. Een flinke tik, maar die herken ik, want ik werkte daar al heel lang. Ja, u dacht, hé, hey, daar, -oh, om... ja, daar gaat het Oh ja, daar is de druk te hoog, dus de, de, de expansieruimte wordt in werking gesteld. Doordat die klep openslaat. Nou, dan denk ik, nou goed, dan uh, zullen ze de zaak verder wel... Uh, dus ik kijk naar buiten en ik zie daar brandweer lopen en iedereen is toch redelijk geagiteerd bezig. Want dat kan gebeuren. Dat is gebeurde wel eens. Als dus, uh, dat gebeurde wel eens. Niet al te vaak, maar pak weg een keer of twee, drie per jaar of zo. Ja. Nou, de volgende stap, als dat helemaal uit de hand loopt... is de veiligheidsklep. Er zit een veiligheidsklep ja. op die enorme hoge drukketel. Ja. Een hele hoge hoog, uh, drukketel. Nou, En die veiligheidsklep ging ook open. Maar al heel snel. En dat verbaasde mij. Dat gebeurt nooit zo snel. Dat ging heel snel open. En ik kijk naar buiten en ik zie een gigantische... Uh, ja, spuiter van geel, groen, lichtblauw. Uh, gasvloeistof whatever. Ik bedoel, dat is gloeiende, gloeiend. Nou. Je hoeft erop te wachten. En dat gaat in de fik. Hè? En dat gebeurde? Nee, ik sta op en ik wil brand roepen in het gebouw. Hè? Want ik zou. Dus ja, vanaf de vijfde verdieping in de trap gaan. Nou, ik ben niet verder gekomen dan de deur van mijn kantoor. Want toen ontplofte de ketel. En uh, toen keek ik om en toen zag ik een gigantische gele oranje vuurbal. En die kwam zo op het gebouw af. Wat beangstigend. Ja, dat was een heel angstig moment. eigenlijk. Ik dacht van nou, dit is niet... Uh, je, denkt, je hebt het gevoel dat als dit binnenkomt, is het over. Ja. Ja. Het kwam niet binnen, de ruiten wel. Het kwam niet binnen omdat, het, omdat we op de bovenste verdieping zaten... en dus de, de, de klap, de druk over het dak uh, weg kon. En weet u nog wat u toen dacht? Ja, ik dacht eerst van, uh, dit is misschien mijn laatste uurtje of laatste minuut. Nou, toen dat achter de rug was en ik stond, ik ging mijn de deuren al de gang in... maar toen stond ik weer op en toen, toen dacht ik van, nou, er zijn er meer... die aan deze kant van het gebouw zitten. Dus toen zijn we gaan kijken. Nou, de ravage was geweldig, mm -hmm. maar er was eigenlijk niemand echt gewond. klammetje hier. Toen zijn we allemaal naar buiten gegaan. ja. En dan denk je van, nou, uh, naar buiten, aan de andere kant van het gebouw. Er zijn twee parkeerplaatsen, maar dus niet aan de kant van het bedrijf... maar aan de andere kant. Je kon op die, die ene parkeerplaats kon je niet meer terecht. Dat was nee. Maar was er in paniek? En. Nee, ik was niet in paniek. Nee? Nee, ik was niet in paniek. Ik, ik dacht onmiddellijk aan... hoe zou er nou met die mensen zijn? Want dat kan niet goed zijn. Maar ja, je kon daar niet bij komen. En het tweede punt, ja, dat klinkt misschien verschrikkelijk uh, vervelend... maar ik ben er eerlijk in. maar en ik dacht van... We moeten vanaf niks. Als we gaan opnieuw moeten beginnen, moeten we vanaf niks. En misschien wel helemaal nooit meer zonder vergunningen. Hè? Ja, ja, u dacht ja. ook aan uw bedrijf. Ja. Aan de toekomst. Ja, ja dat is misschien op zo'n moment niet helemaal correct. Maar het was wel zo. dat ben ik eerlijk. In. Ja. Dus ik dacht aan, aan die slachtoffers. En aan hoe moet het in godsnaam verder? Ja. ja. ja maar ik kan me ook voorstellen dat, dat u meteen dacht: nooit meer verder. Weg hier. Nee. Nee, dan kent u dat bedrijf niet. Het is een bedrijf dat zit in een woongemeenschap. Het bedrijf was er eerst, de woongemeenschap is er later omheen gebouwd. En, uh, en daar werkten zo verschrikkelijk veel mensen uit die woongemeenschap... bij de Sindu. Mm -hmm. Dat, dat, dat kort ko niet. Het was een grote familie, hè? Ja, ja. Nee, we gaan. Dat zat uh, er bij mij niet. Die directeur, hè? Uh, uiteindelijk is het u ook gelukt trouwens... om weer vergunningen ja. te krijgen, daar hebben we het zo nog leven over. De ja. directeur nu van het bedrijf in Moerdijk, Chemie pak. Ja, ja. Uh, ja, die periode die hem nu te wachten staat... Ja. Um, iedereen is nu he, heel objectief aan het bericht geven, ja. Er is nog heel weinig bekend over de ja. oorzaak. Ja. Wat staat die man, of misschien is het wel een vrouw, te wachten? Nou, wat hem te wachten staat, is dat hij dat dus straks overdonderd wordt... door uh, ongelooflijk veel uh, overheidsorkanen. Uh, ik wist niet dat er zoveel waren, maar ik heb er een keer 17 geteld. En, uh, en de politiek en de milieu... En dat is niet allemaal even plezierig. Dus je krijgt... Ik ontdekte... Dat, uh, het hangt er een beetje vanaf hoe sympathiek je overkomt, denk ik. Maar na 48, 72 uur... draait de sympathie om. Dan dan wordt het heel vervelend. Dan worden het nare vragen, dan suggereert men dat je natuurlijk ervan wist... dat je maatregelen had moeten nemen. En dat die vergunningen van die gemeente deugden ook niks. Maar terechte vragen, want er is nogal wat gebeurd natuurlijk. Wat zegt u? Terechte vragen, want er is nogal wat gebeurd. Ja, maar het zijn natuurlijk... Kijk, er moet een barbertje zijn die moet hangen. Dus de directeur van zo'n bedrijf... En dat is een Een mooie Bent u barbertje geweest? Ja, wel even. Tot ik op een gegeven moment... En dat geef ik ook mee aan mijn collega in Moerdijk. Uh, het werd me zo te veel dat ik uh, heb de gedeputeerde gebeld en gezegd van doe mij een hoge ambtenaar. En uh, ik wil al die, die instanties die wil ik concentreren op die ambtenaar. En dat hebben ze gedaan. Ze dus kregen kreeg een hoge ambtenaar. Okay. Elke ochtend kwam die op het Zodat bedrijf. Het kreeg een eigen banden. kamer, eigen telefoonnummer. Ja, ja. En iedereen had zich tot hem te melden. Ja, ja. En dan had ik een uurtje tijdens de lunch om dat met hem door te praten. Ja. Maar ik had geen last meer van al die vragenstellers. Maar uh, het gaat natuurlijk ook om verantwoordelijkheid. Hè? Ja. U was de directeur. Ja, in uw ja. geval ging het toen... Dat is nu nog niet duidelijk wat de, wat de oorzaak is, dat zei ik al. Maar in uw geval ging het om een, een menselijke fout. Er was iets. Ja, een dubbele, Zou... een dubbele menselijke fout. Dubbele... Twee achter elkaar, ja. Um, hoe verantwoordelijk voelde u zich voor die menselijke fout van een ander? Um, ja, uiteindelijk voel je je altijd verantwoordelijk, moreel verantwoordelijk. Maar uh, wat daar gebeurde, het waren fouten. Maar dat waren geen fouten die hadden moeten leiden tot een ramp. Want wat er gebeurde was een volslagen onbekende uh, chemische reactie. Niet bekend bij de multinationals, nergens bekend, over de hele wereld niet. En die persoon die dat hè, op zijn weten heeft, die dat gedaan ja, heeft, Ja. ja hoe, hoe, hoe heeft u die geest? Ja, die? het is een beetje, la, la, laat ik het zo zeggen, we hadden net een, een, een nieuwe screening gehad van de arbeidsinspectie en van de inspectie over veilig werken. Ja. En vroeger was het zo dat je zei van er moet zoveel liter T-tank zoveel liter uit T-tank. En dat gebeurde dan. Ja. En nu moest het zo worden dat er moest zoveel lieder uit die tank. Maar, maar dan stond doe, hoe, er ook nog hoe een. Hoe hij daar persoonlijk mee is omgegaan? Ja, nogal. het verbaasde me ook. Nogal. Uh, zo van, ja, ik kon er niks aan doen. Eigenlijk. En dat. dat, dat, dat uh, ik kan me dat wel voorstellen dat hij dat, dat hij dat zei. Maar er waren twee fouten gemaakt. Hè? Mm -hmm. U vindt dat niet kunnen eigenlijk dat hij dat gezegd heeft? Nou, je moet natuurlijk nooit, nooit zeggen dat het jouw schuld helemaal niet is. Hè? Ik bedoel, als je, als je opgelet had, had je het misschien gezien. En u? Vindt u dat u een verantwoordelijkheid heeft? Dat altijd? hij het fout gedaan heeft? Ja, natuurlijk, altijd. Ja. Nou, ben... Wat heeft, heeft zo'n ramp u ook, hè, uw leven, getekend op een bepaalde manier? Nou, getekend vind ik een zwaar woord. Uh, ik ben erg blij dat ik een forse aantal malen uitgenodigd ben... Om, uh, om te vertellen over die ramp. En uh, wij hadden ook een traumateam in dienst of in dienst hebben we opgetrommeld van het UCM, van Utrecht. En uh, UMC. En uh, dat was perfect. En die, en die, die hebben... Al... Nou, daar heb ik wel een gesprek mee gehad met die directeur. En die zei van, ja, kijk, ons... de kunst is... om de mensen die ineens een klap krijgen in hun levensloop... waar ze hè, zich helemaal kapot van schrikken... Om, om die weer op de benen te krijgen. En dat lukt alleen maar als ze er zelf verschrikkelijk goed over nadenken wat er is gebeurd... en dat laten passeren in hun mind. Mm -hmm. En daarnaast moeten ze er heel veel over praten. Ja. Die twee dingen moet je precies tegelijk doen. Ja. En dan maak je een kans dat je over twee maanden, drie maanden, vier maanden... sommige ja. mensen, een paar jaar, dat het goed komt. Ja, Als je dat bent, niet doet, dan gaat het fout. Want u bent verder gegaan. Hè? U heeft uiteindelijk aan allerlei veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. Och, ja. heeft u gedaan. U heeft een vergunning ja. gekregen. Ja. Um, ja. Ik, ik kan me voorstellen, die... Um, die meneer die in, uh, uh, in Moerdijk ja. degene is die daar ja. uh, de directeur is... Ja. die staat dat ook allemaal te wachten, hè? Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn vergunningstelsel kijken. Ik heb gehoord van de burgemeester dat hij net nieuwe vergunning had gekregen. Mm -hmm. Maar ik, neem, ik moet aannemen dat ze na zo'n gebeurtenis die vergunningen gaan aanscherpen. Ja. Maar er zijn natuurlijk een heleboel van dit soort bedrijven in Nederland, hè? Ja, kijk, je kunt niet zeggen dat je nooit een ongeluk zal krijgen. Nooit. Het gebeurt zelf. Vindt u dat niet eigenlijk ontzettend beangstigend? Want u zegt, ja, zelfs de, de mensen die de multinationals waren geschrokken, niemand wist ervan dat dit ja, kon gebeuren. En dus... dat, vind, dat, vind ik, dat vind ik niet zo beangstigend. Ik bedoel, je kan allemaal ongelukken krijgen in het verkeer met een vliegtuig. En dit is, ja, dit was onbekend. Er was, het was onbekend dat er bij deze. Druk en bij deze temperatuur. Met die twee vloeistoffen iets gebeurde wat op een bom leek. Ja, En dus is dat eng, toch? Dan weten we dat toch ook niet van allerlei andere bedrijven? Bijvoorbeeld, is dit nu ook gebeurd in Moerdijk? Nee, daar weet ik niet. Er is brand ontstaan, er was geen explosie, voor zover ik weet. Kortom, we weten nog niet of dit een oorzaak heeft waar wat aan te doen was. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar. In elk geval hartelijk dank voor uw komst directeur, ja. oud-directeur, moet ik zeggen. U bent al jaren bij de van het chemiebedrijf Sindu... waar dus in 1992 een grote explosie plaatsvond. Dank u wel. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Opa Piet Albersen voelt zich niet meer thuis in zijn flat in Den Haag. Daar wonen tegenwoordig veel te veel buitenlanders, vindt hij... met wie hij helemaal niks heeft. Kleinzoon Floris wilde daar samen met hem wat aan doen. En daarom maakte hij, met zijn grootvader, de radiodocumentaire De Flat van Mijn Opa. Opa en kleinzoon Albersen zijn hier te gast. Welkom. Goeie Meneer Albersen, u bent 86 jaar, u woont al 24 jaar in uw flat. Vroeger voelde u zich daar thuis, nu niet meer. Noem eens iets wat er vroeger leuker was dan nu. Ja, vroeger had je dus veel meer een eenheid in een portiek. Daar had je dus, eh, het zijn dus acht woningen. Mm -hmm. En in die acht woningen daar had je dus sowieso eh, eh, acht echtparen... in het meeste gevallen, met een aantal kinderen... En wat was dan de eenheid? Ik bedoel, ging je met elkaar koffie dan, drinken? Nou, niet zo direct koffie drinken. Maar uh, je had contact met elkaar. Al was het maar vooral de, de vrouwen. De kinderen naar school brengen enzovoort. enzovoort. Dat kwam heel voort. Heel voort. En uh, uh, je had natuurlijk ook altijd... Uh, uh, dat je elkaar kon helpen. Maar dat kan nou, nu niet meer? Dat wordt dus niet meer gedaan. Op, of je moet een uiterste verzoek doen. Maar ik... Ik, uh, ik had laatst iets met de auto, ik moest er snel uitkomen, maar ik wist nou eigenlijk niet wie ik van die hele rij potieken aan zou durven of moeten spreken om me te helpen. Ik wil zo, zo licht tegenwoordig de situatie. Uh, mensen kennen elkaar amper. Nee. Ze spreken elkaar niet aan. Uh, het is, uh, Floris, uh, jij, jij komt daar natuurlijk al je hele leven bij je opa in ja, die klopt. flat. Ja. Um, is het minder leuk geworden, ook voor jouw gevoel? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik, ik, ik zie wel um, wat, wat, dat opa zich niet altijd meer even prettig voelt. En um, ik dacht, ik wil hier iets aan doen. Want dit is, ik. Opa heeft vanaf uh, nou ja, in de oorlog zelfs nog in Duitsland moeten werken. Daarna uh, geholpen met de wederopbouw of weder, ja, een wederopbouw mm. van Nederland. En dan is hij nu met pensioen al heel het jaren en dan, dan geniet hij niet meer echt. Nee, je dacht ik ga er wat aan doen. Ik Precies. vind het vervelend. Ik, ja. ik, ik zie het met leden ogen aan. Jij ging een documentaire maken. Um, en in die documentaire uh, zegt u, meneer Albersen, iets over meisjes met hoofddoeken. U loopt op straat samen. Um, en u zegt iets over mensen die overdag rondhangen in de Zullen we heel even luisteren naar twee stukjes uit die documentaire? En het loopt lopen allemaal te stappen met moderne kleren aan. En, en ik snap je bij die mensen dat er eten van aan halen. En, en, uh, ja, uh, noemen ze dat? Uh, uitkeringen? Ja, en ook wat van jatwerk en zo. Kijk, als je twee meisjes nou ook ziet lopen, denk je van. wat. wat. wat, uh, wat doen ze? Wat, ja. uh, twee meisjes met een hoofddoek op? Ja, één wil, maar de andere niet. En... He, dan doen ze het ook om de mensen te plagen eigenlijk. Want uh, wij zijn inmiddels zo sterk... dat wij doen en laten wat wij willen He, in Nederland. Meneer Alberste, waarom plagen ze de, u, denkt u? Ja... Uh, ze doen het met uh, zoveel uh, arrogantie eigenlijk, min of meer. Ze kijken je ook dikwijls zo arrogant aan. Hè, van, uh, wij, wij, zijn, wij zijn Turken en we zullen er vooruit komen. En, en het, uh, het meeste ergerlijke is, dat het zijn nog jonge kinderen, ook dikwijls. Dan ze lopen er tegenwoordig heel veel van met een hoofddoekje. En dat, lat, lat, lat, ja, dat lat, lat. Maar u heeft het gevoel dat dat tegen u gekeerd is. Niet een mm -hmm. soort innerlijke trots, maar dat ze dat tegen u zeggen. Ja, meer tegen, niet persoonlijk tegen mij, maar nee. tegen de gemeenschap. Nee. Ja, opa en ik hebben daar ook wel veel over gediscussieerd. En toen u ook toen ik 17, 18 was. Uh, dat ik zei van nou, ik, ik was veel positiever. En ik dacht nou, die integratie over 30 jaar komt het allemaal wel goed. Um, en opa heeft volgens mij ook helemaal niks tegen mensen van buitenlandse kom af. Um, uh, het, zeker de, wat u ook vertelt in de documentaire. De eerste Turken en Marokkanen en Italianen die hier naartoe kwamen. Dat waren harde werkers. Driema mensen opa. waren dat. En nu, is het, uh, nu vraagt opa zich af als hij op straat loopt. En er lopen allemaal jongeren... Uh, van, ja, waar halen ze hun ja. geld eigenlijk vandaan? Maar ook omdat u ze niet kent, denk, hè, denk ik dan. Onbekend uh, maakt onbemind. Ja, dat is ook zo. Want u, uh, in ik, de documentaire gaat u op bezoek bij een caféje of een, een snackbar waar een Turkse man achter de kassa ja, staat. Ja, ja, ja, en dan uh, bent u daar heel uh, vriendelijk tegen. Ja. En dan blijkt u daar hartstikke goede uh, relatie maar, mee, te, mee te hebben. Dus ja. zodra u een contact maakt, is het anders? Uh, ja, maar de mogelijkheid tot contact maken is er helemaal niet zo. Ik bedoel, eh, ik word niet aangesproken door hun. Ik, ja, dan spreek ik ze ook niet aan. Uh, net wat ik net aanroerde, uh, er is helemaal geen mogelijkheid om elkaar te helpen. Nee. Eh, niemand, uh, iedereen leeft op zich. Want Floris, jij, jij, jij hebt meteen de neiging om je, om je opa uit te gaan uh, leggen. Voel je iets van een ongemakkelijkheid over het feit dat jouw opa dit zegt? Nou nee, ik, het is meer zo dat ik denk van nou, oh, ik heb heel veel met opa hierover gesproken en ik wil graag dat, hè, dat het duidelijk is wat, uh, wat hij voelt. En mm. volgens mij heeft het er ook Mee te maken. Maar voel je er ongemakkelijk over? Um, nee. Nee? Ik, nee, ik ben juist blij dat, dat, dat opa gewoon zegt wat hij denkt. Um, en dat daarmee als basis, en zo zie ik het ook... dat we daarmee kunnen kijken hoe, hoe we ervoor kunnen zorgen... dat opa zich weer prettiger voelt. Ja. Want dat is jammer. Ja. En volgens mij komt het ook over... opa heeft het vaak over de buitenlanders. En ik denk dat het, het probleem wat breder ligt. Want de hele samenleving is veranderd. En wij zijn volgens mij... Ik, als, als, he, ik ben 23, uh, 62 jaar jonger dan opa. Um, ik ben... Ook onderdeel van de, van de verandering. Ja. En ja, volgens mij komt het trouwens ook nog, en dat is nog een verklaring: eh, doordat de oma, eh, opa, de oma is, is drie jaar geleden overleden. En mm -hmm. zij had heel veel. Uh, zij, zij onderhield heel veel contacten ook met de buren. Waar, waar u een beetje nou ja, op meelift. Hè? Ja, dat lag toch wel even anders. Want ja. oma, die uh, was. Uh, ontzettend goede zangeres En die zong in twee verschillende koren... door hun vereniging en een kerrenkoor. En daar had zij dus al haar... Ja. kennis van. Maar u maar natuurlijk niet een beetje mee. uit de buurt. Nee, maar u leeft wel mee. Niet. Er was een sociale context. Ja. Uh, ja. Floris, waren er momenten dat je niet gedacht hebt... Opa, dat kan je niet maken. Om dat te zeggen. Um. Nou, ik heb, ja, ik heb vaak de discussie met opa gevoerd. En dat is een aantal jaar geleden. En het, het gevaar van een discussie is dat je niet meer naar elkaar luistert. Mm -hmm. En dat is vaak wat ik in de politiek, politiek zie. Um, dat de een zegt A en de ander zegt B. En dat is die... Precies het tegenovergestelde. En dan denk ik, ja, dit is eigenlijk jammer, want ja. zo komen we niet ja, verder. Ja, jij wil opa echt begrijpen. Hè? Ik wil hem begrijpen ja. en daarmee dat als basis nemen ja. om iets te, te kunnen verbeteren. Ja, want nou, dat, dat blijkt ook uit, uit die documentaire. Je bent heel liefdevol naar je opa toe. Nergens veroordelen, maar nou, ja, je bent wel verbaasd. liefdevol ja. opbouwend, denk ik. Ja, ja, nou goed. Ik heb het als liefdevol ervaring ook al. Ah, dus een lieve jongen. Ja, ja, die band <laughs> is duidelijk heel goed. Uh, dus jij eh, maakt een plan van aanpak. Jij zegt, kom, weet je wat wij gaan doen? We gaan contact maken. Gaan we proberen? En opa, u ziet dat helemaal niet zitten. Dus tot twee keer toe zegt hij, no way. Jij zet door, want jij wil opa echt helpen. Waarom ging hij nou uiteindelijk toch akkoord om de bovenbuurman uit te nodigen? Uh, ja, ik ben dus voorzitter van de bewonerscommissie. Dat heb ik geloof ik al verteld, of is het niet vermeld. Ik zit dus ook in de bewonersraad van 23.000 woningen. Ik heb een heleboel relaties en een heleboel kennissen. Uh, ik probeer dus... Ik pak nu alleen een bewonerscommissie. Dat is een commissietje van acht mensen. Ja. U ik dacht, moet, die ik kan ik gelijk misschien er wel voor strikken. Uh, ja. Maar u was uiteindelijk niet... Want dat hoge doel van Flores was, uh, we gaan ja, opa helpen. Ja, precies. Ik dacht, ja. opa... Het is, waarom gaan we niet gewoon eens naar de buurman toe... om, om eens contact te maken? Ja. Ja. Zullen we eens even luisteren naar uw fragment? De Surinaamse buurman die komt dus naar jou aandringen op bezoek. En er wordt dan inderdaad gesproken over buitenlanders in de bewonersraad. Maar ik, ik, ik ben nooit gevraagd, dus... Uh... Nou, bij deze vraag ik je. Oh, oké. Okay. Als <laughs> ik de tijdsverkrijg ja, het zijn het een, uh, Vergaderingen drie, vier keer. Yeah. Ja, nee, en maar dan, dan, dan, dan lukt het wel. Dan is het altijd wel een maand te nou, passen fijn, om... Uh... Ja, ik vind het wel fijn dat je erbij komt. Ja. <laughs> nee, maar... Nee, ik vind het fijn dat je gekomen bent. En, ja? en ik vind het ook leuk zo'n gesprek gehad te hebben. Ja, dat is toch goed, wat wij het. Nou, klinkt toch heel helemaal... mag, mag ik hier even een antwoord uh, of een, weer een reactie op geven? Sure. Dezelfde persoon die heb ik dus één keer uitgenodigd voor een vergadering. Ik heb ze dus agenda toegestuurd. Daar heb een fijn mm -hmm. verslag voor van, hey, maar keurig zo. Ik dacht, nou, die komt. Dezelfde, of tijdens we gaan kreeg ik een uh, telefoontje van. Ja, zit hij zo, ik zit zo lastig en ik zit zus en ik zit zo. Is dan ja, joh, dat kan voorkomen. Hè, ik, maar de volgende keer, ja, ik maar wil het verhaal even afmaken. Nee, maar ik maar begrijp dat hij heeft afgehaakt. De tweede dat keer gezeten. heeft hij ook, ook ja. afgehaakt. Maar, en, de en de nu is over. De bewonersraad. Daar moet je ook zin in hebben. Hè. Het gaat er natuurlijk om ja. dat u hem nu kent en dat u durft aan te bellen ja, over de volgende keer. Maar de bewonersraad met uw ligt op een heel ander niveau. Nee, maar is dat de essentie dat hij lid wordt van? Of is het zo dat u hem nu durft aan te bellen? Of als er iets is met de sneeuw voor uw woning, dat u kan zeggen, hey, kom je hem even helpen? Daar gaat het toch veel meer om dan dat hij onderdeel wordt van de bewonersraad? Ja. of niet? Uh... Ik weet niet wat ik hier... trek. Direct... Uh, ik kan hierop antwoorden dat ik tot vier keer toe zelf te snel geruimd heb. Nee, maar u geeft geen antwoord op mijn vraag. Floris, ja, nee, nee, die... uw kleinzoon, wilde heel graag dat u meer samenhang voelde. Ja, en, ja, ja. en die jongen die komt op bezoek. Die, en u, u klinkt positief. Ja. U maakt contact. Ja, ja. Hij, ja. hij laat het afweten bij de bewonersraad. Ja. Ja, nou ja, oké. Okay, ja, ja. geen tijd ja, De bewoners gemist, jongen. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk jammer. En um, ja, ik, ik was heel blij dat, dat we wel gesproken hebben. Ja. En dat u wel gesproken heeft met de buurman. Ik weet niet, ook niet of, of er nu echt structureel iets veranderd is. Maar ik denk dat het gesprek misschien... Nou, is je in opa die schud van nee. Nee, er is niets veranderd. Nee, Want hij heeft er twee keer toe afgezegd. Ja. Ja, nu. En nu hebben we gezegd van, uh, nou, uh, we laden maar, maar bij het oude. U, als ik u mag interromperen, zou u echt willen dat er bij u de buurvrouw, uh, misschien de, de Turkse buurvrouw, de Marokkaanse buurvrouw, de Surina, dat ze bij u aanbellen, ze nu dan ja, een kopje koffie? Ja, uh, ja, ik ben niet zo erg schenken. Nou hè? ja, goed, maar. thee. <laughs> nee, maar ik bedoel maar, nee, maar, wilt u maar het, het, echt? Het, het gebeurt niet. Wilt u het oh, echt? Ja, ik zou het toch graag willen. Ja? Want dat is mijn hele opzet. Nou ja, en dat is Als je deelneem aan een de bewonerscommissie... dan wil dat zeggen dat je de bewoners bij elkaar roept... en daar ja. go iets goeds mee doet. Ja, Floor? Ik, ik denk dat, dat opa ook wel heeft laten zien dat hij uh, iets wil. Uh, want hij zet zich inderdaad in voor de wijk. Uh, en hij heeft toch, we zijn toch samen... Uh, terwijl, die, terwijl opa het eerst niet wilde... Zijn we, hebben we toch de buurman uitgenodigd. Ja. En is ja. die gekomen. Maar, ja. maar jij dacht, weet je, dit, dit, uh, dit lossen we wel even op... Want uh, ik begrijp opa en we gaan uh, afspraken maken. En uiteindelijk, hoe zit je hier nu? Um, ja, nou, als ik mijn opa zo hoor, dan is dat niet al te positief. Dus wat dat betreft denk ik dan... Uh, ja. Ik zou het graag anders... Ik zou het graag gewoon eens willen zeggen. Maar uh, de ondervinding die wij dus ook. Want ik, er is niet één wonerscommissie in ja. dit uh, verband. Er zijn er meerdere. Er zijn er ja. zelfs uh, een stuk of twaalf of zo. Maar ziet er een teleurgestelde kleinzoon uh, Nee, want ik denk dat er toch het uh, gesprek eerst uh, een, een stapje is gezet. En uh, dat, is al, dat is al hartstikke mooi. Je hebt een prachtige documentaire gemaakt. Uh, de flat van mijn opa. Hij wordt aanstaande zondag om 9 uur uitgezonden... in Holland-Doc, op Radio 1 is dat. Ja. En ik kan daar nog bij zeggen, als je me toestaat... luisteraars die niet meer willen wachten... die kunnen nu al op mijn website florisalbersen.nl... kunnen we me al meteen luisteren. En ik ben benieuwd wat, uh, wat mensen ervan denken... en of ze dit misschien herkennen. En op onze site 2Dingen.nl staat een linkje naar jouw site. Dus kunnen ze, als ze willen, nu al luisteren. Floris en Piet Albersen. Nou, en ik hoop, meneer Albersen, dat u zich toch meer thuis gaat voelen. Want verhuizen wilt u niet, heb ik begrepen. Dank beiden, albersen voor de komst. Dit was de uitzending van uh, Twee Dingen voor vanavond. Morgenavond zijn we er weer. Um, straks BNN Today met Luc Eikink. Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, een spionagezaak bij... Uh, spionagezaak, niet hm. Bij Renault en uh, Doekle spreken we over zijn nieuwe baan. Dat allemaal na het nieuws van half negen met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Moerdijk heeft een schademeldpunt ingesteld voor gedupeerden van de grote brand bij Chemiepak. Er zijn vandaag ongeveer tien meldingen binnengekomen, vooral van particulieren die klagen over vervuiling door roet uit de enorme rookwolken die vrijkwamen. Ook economische schade kan worden gemeld, bijvoorbeeld door bedrijven uit Moerdijk die door de brand dicht moesten. De formatie in België is ruim 200 dagen na de verkiezingen weer terug bij af. Onderhandelaar Van der Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. De Waalse en Vlaamse partijen kunnen zich niet vinden in een nota van Van der Lanotte. Volgende week wordt een lijst gepubliceerd van reisbureaus die zich niet houden aan een garantieverplichting. Reisbureaus en tour operators moeten hun klanten beschermen zodat u hun geld terugkrijgen als ze een reis hebben geboekt en de zaak failliet gaat. Maar tientallen bureaus houden zich niet aan de verplichtingen, en dat zegt reisbrancheorganisatie ANVR. En in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de volledige grondwet voorgelezen. Een idee van de conservatieve beweging, de Tea Party. De conservatieven wilden hiermee hun trouw aan de grondwet onderstrepen. Mede dankzij de Tea Party hebben de republikeinen de meerderheid in het Huis van afgevaardigden. En dat zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is donderdag 6 januari, iets over half negen. Goedenavond. Een spionageschandaal in Autoland. Een topmanager van Renault heeft een supergeheime informatie gelekt... naar de concurrent, autojournalist Alexander Inia... van het blad Autoweek, vertelt je er dus zometeen al alles over. Verder ook Victor Reinier over seizoen 5 van Flikken. En nieuws over België. Het goede nieuws is... het land bestaat nog, maar daar is dan ook echt alles mee gezegd. En onze verslaggever Joris ging naar de Koptische Orthodoxe Kerk in Utrecht. En daar ben ik niet om te bidden, maar om iets heel anders. Want er is hier gedreigd met een terroristische aanslag. En vanavond vieren zij pas kerst. En dat lijkt me best wel angstig, want er is hier een dienst. Maar niet alleen voor de mensen van de kerk zelf, maar ook voor de omwonenden. Lijkt me dat geen prettig idee. De update dan van Ranking the News, Simone Wijnands. Het begon gisteren, maar is vandaag ook nog steeds populair nieuws. De brand in Moordijk. Je kon er ook niet echt omheen. Ja, veel rook, hè. Nog. Schrikt u ervan eigenlijk? Nou ja, dat had je gisteren al wel kunnen zien natuurlijk met die brand. Uh, dat het wel uh, enorm zou zijn. Nieuws over de rampzalige kabinetsformatie in België staat ook hoog in de ranking. En verder pech voor de fans van presentator en voetbalanalist Hugo Borst. Hij stopt per direct met al zijn televisiewerk en column in het AD. Straks de uitslagen en stemmen kun je nog doen op bnd2d.nl. Dankjewel Simone. Iedere dag bellen we met bekende Nederlanders om te kijken wat hen allemaal bezighoudt. We beginnen met oud LPF'er wethouder van Capelle aan de IJssel en inmiddels ook WNL-presentator Joost Eerdmans. Is de omroep links? Is de omroep? Oprecht. ik denk het allebei eigenlijk niet. Wat je wel kan doen met nieuws is het anders duiden en andere gasten ondervragen. Dus heb je zin in eens wat anders? Kijk dan eens naar Nederland 2 op woensdagavond om vijf uur half negen voor Wakker Nederland. Kijk, toch nog een beetje ster in dit blokje. Dan de schoenontwerper Floris van Bommel. Een man schreef me dat zijn 30 jaar oude schoenen toe waren aan vervanging. Echter, onze huidige uitvoeringen vond hij allemaal van bom onwaardig. Te spits, te puntig. Duidelijk gevalletje, vroeger was alles beter. Ik heb geprobeerd het op te lossen door naar een nog verder verleden te verwijzen. Tussen 1910 en 1920 was de mode juist nog spitser. Vroeger, vroeger. Toen was alles beter. En dan actrice en ex-playmate Tatjana Siemik. Nou, behalve uh, de overstroming in, in Australië, wat mij echt bezighoudt... omdat ik het ongelofelijk vind qua oppervlakte en wat de lenden die mensen daar hebben... hou ik ook mijn werk nog eventjes uh, in de gaten, jongens. En dat is, uh, ja, ik ben in de studio geweest vandaag. Hele mooie fotoshoot gedaan voor Afro's Televisier, voor de voorpagina en een paar pagina's binnenin. En het ziet er weer toppie uit, dus ik hoop dat jullie daar plezier van zullen hebben. Dikke kus. Kus terug. Ja, dan het hele politiekorps uit Limburg. Uh, zit morgenavond weer voor de buis om het nieuwe seizoen Flikken Maastricht te kijken. Victor Reinier speelt weer de hoofdrol. Victor, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat heb jij gedaan vandaag? Uh, ik, ja, ik mocht mij bezighouden houden met scripts voor uh, alweer seizoen 6. Ik ben ik op mee gaan beginnen, dus die moest ik gaan lezen. <laughs> en voor het rest uh, jaar met andere kleine werkzaamheden. Ja, een nou, vaste baan heb je eraan aan het flikken. Nou, het lijkt er bijna wel op, ja. <laughs> ja maar het is gelukkig niet zo, hoor. Nee, oké. Okay. Zometeen gaan we erover doorpraten. Is goed. Dan gaan we naar de sport met Jeroen Stompost. Goedenavond. Er doen dit jaar weer eens twee Nederlandse wielerploegen mee de Tour de France. Naast Rabobank zal ook de ploeg van Vacanso Lai aan de start verschijnen. Manager Daan Luiks kreeg gisteren het goede nieuws te horen van tourbaas Christian Prudom. Luiks had wel goede hoop op deelname, maar was er nog niet zeker van. Nou, Niet helemaal. We hebben natuurlijk anderhalve maand geleden een licentie gekregen als team. Een First Division licentie. Dat houdt in uh, dat je bij de beste 18 ploegen van de wereld hoort... En toen werd ons uh, eigenlijk al verteld dat wij deel zouden mogen nemen aan alle grote wedstrijden. Alleen daar kwam geen bevestiging van. Uh, en die hebben we dus nu gisteren gekregen. De bevestiging betekent ook dat Vakant Solai naast de Tour ook aan de Giro en de Vuelta mag meedoen. In de Giro wil Luix zijn ploeg voor kopman Ricardo Rico laten rijden. En Italiaan natuurlijk. Wat er daarna aan de Tour gaat gebeuren heeft volgens Luix ook met de conditie van Rico te maken. Hij maakt zijn hoofddeal van de Giro. En vervolgens zullen wij met een, zoals ik nu denk, een vrij buitensploeg naar de Tour de France gaan. Uh, dan hebben we natuurlijk nog wel klassementremmers, uh, zoals een Mosquera of uh, een Stein de Volk. Uh, maar die zullen we niet uh, het hele team voor laten rijden. Wij zullen denk ik naar de Tour de France gaan als vrij buitensploeg. Voetbaldrainer Theo Bos heeft weer een club. Hij gaat aan de slag bij Polonia Warschau. De Bos tekent bij de nummer 8 van Polen een contract voor 2,5 jaar. Wie bij Polonia als zijn assistenten worden is nog niet duidelijk. Bos zat zonder de club. Sinds hij in oktober werd ontslagen bij Vitesse. Hij is naar Robert Maaskant de tweede Nederlandse trainer in de hoogste Poolse klasse. En feyenoord spits Lucas Tanjos. Van uh, hoeft de komende klassieker tegen Ajax op 19 januari in de arena niet te missen. De aanklager betaald voetbal van de KVB. Stelde wel een vooronderzoek in naar de rode kaart die hij kreeg in het oefenduel met Sparta. Maar de eventuele schorsing geldt alleen voor oefenduels. Dit is Radio 1. Nou, meer sport langs de lijn. En langs de lijn, lijn was het ja. helemaal geweest. Toch? Ja, nou, ja, iedereen maakt reclame hier, dus dan doe ik dat ook. <laughs> ja, heel goed. Dankjewel, en ja, als je denkt Jeroen. Als je denkt dat vooral geheime inlichtingdiensten aan spionage doen, dan heb je het mis. Het gebeurde ook bij het Franse autobedrijf Renault. Die maakte woensdag bekend dat de drie topmanagers zijn geschorst... omdat ze geheime informatie over elektrische auto's zouden hebben doorgespeeld. Wat is er allemaal aan de hand? Alexander Inia werkt voor Autoweek. Goedenavond, Alexander. Goedenavond. Ja, wie waren dat, die, die, die drie mannen? Uh, dat waren drie mensen die uh, hoog in de boom zitten bij uh, Renault. En uh, ja, het is een zaak waar nog niet zo heel veel over bekend is. Het enige wat uh, de Renault importeur tegen ons wilde zeggen was dat er uh, inderdaad drie mensen uh, geschorst zijn en dat ze niet betaald worden tot de zaak is opgehelderd. En uh, die mensen die zijn betrokken bij het programma voor elektrische auto's van Renault. Ja, want wat wilde, wat wilde de concurrent dan graag weten? Nou, Het is zo dat Renault uh, op dit moment uh, de, eigenlijk, uh, de, het automerk is dat het verste is met de elektrische auto. En uh, ja. Ja, daarom uh, treft dit Renault uh, wel in het hart. Want uh, ja, iedereen wil natuurlijk wel weten wat hun toekomstplannen op dat gebied zijn. Alle autofabrikanten hebben er belang bij uh, om die kennis te krijgen. En, uh, ja, Renault wil natuurlijk niet uh, de voorsprong kwijtraken. Dat is wel uh, wat er op pest staat. Als inderdaad uh, de informatie gelekt is. Ja. Maar nogmaals, dat moet nog onderzocht worden. Dus uh, hoe erg uh, de schade is. Ja, en, en, en die drie mannen die doen dat natuurlijk niet gratis. Is het bekend hoeveel ze geld ze hebben gekregen voor dat lekken? Nee, er is nog helemaal niks over bekend. Het was alleen. Uh, zodat in augustus uh, ze een beetje als verdacht werden uh, aangemerkt... Uh, door uh, andere mensen binnen Renault. En toen is er een uitgebreid onderzoek geweest. En op basis daarvan zijn ze geschorst. Maar mm. het is dus niet bekend uh, wat ze hebben doorgegeven aan andere fabrikanten... of ja, wie dat zijn. Okay, en zijn, dus zijn er, zijn, wat ze hebben gekregen. Ja, zijn er wel uh, uh, geruchten over wie de uh, mensen waren die die informatie wilden hebben? Uh, nee. Nou ja, het is in het verleden, dus uh, wel een dit uh, detail is dat twee jaar geleden een uh, medewerker van Ford, uh, was gearresteerd, een ex-medewerker moet ik zeggen, die had uh, harde schijven met informatie mee uh, naar China genomen om daarbij een uh, bedrijf uh, te solliciteren. Mm -hmm. En uh, dat was ook over elektrische auto's. Uh, dus ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de Chinezen een beetje schijn tegen hebben, maar ja, het kan voor hetzelfde geld. Gewoon een concurrent uit Europa of uit de Verenigde Staten zijn. Dat is uh, op dit moment nog niet te zeggen. Nee, is het, het klinkt een beetje ja, als een, als een soort geheime, hoe heet dat, zo'n detective film of zo? Met, met spionage. Komt dit veel voor in de autowereld? Nou ja, inderdaad. Het komt het, af en toe komt het voor. Dus ook een, het is niet alleen van deze tijd. In begin jaren negentig was er een. Behoorlijk uh, heftig geval van uh, de heer uh, José López. Die uh, deed heel goed werk bij General Motors. En die uh, besloot in 1993 om over te stappen naar Volkswagen. Alleen uh, toen nam hij ook allemaal uh, geheime documenten mee. En uh, dat is tot een uh, enorme rechtszaak gekomen. En uiteindelijk uh, hij had hij een enorme mooie carrière voor de boeg. Maar uiteindelijk uh, is hij uh, ja, eruit uh, gegooid. Uh, hm. Omdat hij te omstreden was... En uh, ja, dat heeft ook voor een enorme rel tussen Volkswagen en Renault Motors geleid. Dus uh, ja, ja. ja, het uh, is van alle tijden, maar nu met uh, elektrische auto's die er aan zitten te komen... Is, er natuurlijk, uh, wel, uh, ja, is de kennis daarover op dit moment wel heel erg veel waard. En ja. Renault en uh, ja, Nissan hoort bij Renault, dat uh, loopt voorop. Dus ja, die zijn kwetsbaar uh, op dit gebied. Want als je daar de eerste bent, dan ga je heel veel geld verdienen. Nou ja, dat hopen ze. Het is uh, nog even de vraag waar het precies heen gaat met de uh, elektrische auto. Maar ja, zij zitten er bovenop. En uh, als het een vlucht neemt, uh, dan uh, zijn ze goed binnen daar. Ja. Ja. Gaan we er ooit achter komen wat het uh, plot is van dit spionageschandaal? Nou ja, wij hopen het van harte. Ja, en, uh, ja Bij autoweek.nl zullen we er bovenop zitten in ieder geval. Heel goed. En dan bellen we je weer als er nieuws is. Ja, heel graag. Dankjewel, Alexander. Ja, jullie ook bedankt. Zometeen. Sun... Victor hier. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. Ik ben en I'm all over it. Dit is Radio 1. VNM Today. Ja? Ja, even met mij. Dit is boerderij Mergelzicht aan de Eperheideweg. Shit, dat is die boerderij met die, met die watermolen. Dan nog? Nog een paar minuten. Over een uurtje zit ik in de lucht. Waar ja, jij hier? Victor. Ja? Jeetje. Dat is spannend. Ja, ik vind het wel mooi. Zoals als hoorspel is het spannend. Ja, dat ja, kun je, je wel zeggen. Je ja, heeft, kippenvel op mijn armen hier. Ja, dat was uh, de cliffhanger van seizoen 4 van Flikken Maastricht. Eindigde letterlijk met de cliffhanger. Want uh, jij, Victor, werd opgehangen door Thomas Akda. Ja. Bijzondere ja. ervaring lijkt mij zo. En... Ja, ja, vooral toen vroeg Thomas er aan het genieten was van het moment. Okay, hoor. <laughs> uh, morgenavond om half negen, dan, dan gaat echt een kleine 2 miljoen mensen weer afstemmen op die politie -serie. Seizoen vijf gaat beginnen en het zesde staat ook alweer op de rol, vertelde je net al. En het is al zo populair dat er al twee keer een speciale flikkendag werd georganiseerd in Maastricht. Ja. En uh, ja, jij doet weer de hoofdrol, samen met Angela Schijf. Ja, het, is, uh, het, het succes houdt niet op. Nee. Ik moet zeggen, ik ben ongelooflijk. Gelukkig mee. Dat kan je je voorstellen. Dat kan ik me zeker voorstellen. Ben je ook al ereburger geworden van, uh, van Maastricht? <laughs> uh, nou, niet dat ik weet. We <laughs> hebben eens een keertje in een café een soort uh, uh, officieus uh, ambassadeurschap, stadsambassadeurschap, aangeboden. Oh ja. Maar het leek me verstandig om dat niet te doen. Nee, want je komt uit Amsterdam natuurlijk. Uh, ben ik ben echt geboren toch, Amsterdam. Ja, dan... Uh... En de afkomst. <laughs> nee, precies. Dat moet je dan ook maar niet doen. 1,6 miljoen kijkers uh, trokken het vorig seizoen zo gemiddeld. En, uh, en, en die flikkendag, en je hebt flikken wandelingen in Maastricht. Waarom is het zo populair? Kun je dat verklaren? Nou ja, ik, ik denk het is toch wel een heel erg spannend gemaakt ding. We werken er snoeihard aan met een ongelooflijk getalenteerd team. En we vertellen ook nog een keer de persoonlijke lijnen van het Dus niet alleen maar een plotje, niet een, zoals bij Baantje en Hoe's Dan It. Maar ook, uh, ook de, we gaan ook de mensen in. Hm. En daarna speelt Maastricht natuurlijk een waanzinnige derde hoofdrol. Een de prachtige stad die zich enorm leent om, uh, om ook doorheen te wandelen, maar ook om te filmen. Ja, ja, ja Purmerend zou wel wat anders zijn geweest waarschijnlijk. Ja, o, misschien ja, ook spannend, maar heel anders inderdaad. Ja, het ja, ja, ja. is een mooi plaatje inderdaad. En, en, en, en het korps Limburg-Zuid waar Maastricht onder valt, is dan ook echt groot fan van de serie. Ze hebben zelfs een onderzoek laten doen onder de agenten... om te vragen wat, wat, wat die van de serie vinden. Nou, de meeste agenten vinden het echt fantastisch. Maar er zijn ook wel wat kritiekpuntjes. Luister even mee. Procedureel klopt het nog niet helemaal. Um, daar kun je van zeggen, van, uh, van wil je het 100% reëel maken... dan is het een klein beetje moeilijk om recherchewerk te laten zien... want dat speelt zich in de hoofdzaak, speelt zich achter de computer af. Um, dat lijkt me dan niet zo'n erg leuke, spannende serie... Dus eigenlijk wat recherche achter de computer doet, dat doet onze, doen onze helden dan op de straat en op de locaties. Kijk, je zit niet je zit niet genoeg achter de computer, Victor. Je spreed op een want Wat een saai leven is dat. Eigenlijk is het politiewerk, als ik het nu van een echte politieman hoor, ja. niet zo ontzettend boeiend. Het spuurwerk wel. Maar ja, ik vind de straat het mooist. Ja, ja, maar er is natuurlijk veel, in het echt natuurlijk, heel veel bureauwerk te doen ook. Ja, papierwerk, bureauwerk, eindeloos veel. Ja, ja we zouden, zouden daar wat aandacht kunnen geven door, door erover te klagen. Maar als je het gaat laten zien, dan denk ik dat we weinig kijkers overhouden. Ja, precies, dan, dan is het spannende meteen wel weg. En ja. dat spannende zorgt er nou juist voor dat al die seizoenen al gemaakt zijn. Er komt ook al een zesde seizoen, de, de, de scripts liggen al op je bureau. En ook een flikken film, begreep ik. Nou ja, die, die, uh, dat willen we heel graag maken. We hebben het idee dat, dat er een. Er zijn twee mogelijkheden voor een film. We beginnen nu met de eerste optie, en daarvan is het script nou hopelijk morgen af, dus de, maar dat is de eerste versie. Uh, nou, die ga, mag ik dan lezen en dan vergaderen we daar maandag weer over. Mm -hmm. Ja, ik weet natuurlijk wel een beetje waar het over gaat, omdat ik meedenk in het proces. Maar ja, de eerste, eerste tekstversie, de eerste dialoogversie, ja, dan kijk je kijk, hals naar uit. Het is natuurlijk ja. spannend om echt te gaan filmen. Dan heb je nog meer tijd en iets meer geld, dus dan kan je iets meer uitpakken. Ja, ja, ja. En, en hoe gaat het dan met zo'n proces? Kun jij dan ook, ik uh, bedoel, jij, jij doet dit nu al vijf seizoenen en uh, je hebt natuurlijk ook Baantje heel lang gedaan. Kun je dan ook echt meedenken aan, met het script en meedenken over de, hoe het seizoen uh, gaat vervolgen? Nou ja, zo was eigenlijk het begin van het, van het, het hele proces. Toen ze met Frikke aankwamen, toen voelde ik het voornamelijk het allerleukste dat ik ook vanaf het echt scratch of aan mocht meedenken met hoe zou het de personages vergaan, uh, wat zijn de grote lijnen door een heel seizoen heen, en uh, uh, hoe, hoe bouwen we uh, de spanning op binnen één, binnen één aflevering. En juist omdat ik er veel ervaring mee heb, uh, vond de producent dat een heel prettig idee dat ik, dat ik echt vanaf het begin af aan bij de cijfers ging zitten. Ja. En dat, is, uh, dat, dat vind ik heel erg leuk. En het werkt heel goed, vind ik voor mij in ieder geval. Ja. En hoe lang ben je dan bezig met het opnemen van die serie? Uh, een gewone aflevering nemen wij in zes en een dag op. Zo, okay. ja. Nou ja, dat maar dat is... daar zit natuurlijk heel veel werk vooraf en ook weer heel veel werk achteraf. Ja, ja, ja. Maar het, het, het, het, het feitelijke het draaien... Doe een 6,5 dag. Ja. Nou, dan morgen begint hij, seizoen 5. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten hoe dat af gaat lopen, dat spannende, die, die spannende cliffhanger? Ja, het is, het is een beetje flauw om iets zo te zeggen. Maar, maar laat ik zo zeggen: uh, Thomas ontkomt in de eerste instantie. Oké. Okay. Ja, het karakter van Thomas. En of ik blijf bungelen, nou, dat, dat hoop ik niet. En dat denk ik ook eerlijk gezegd ook niet. Maar hoe ik ervan afkom, ja. moet je echt morgen gaan kijken. Maar je bent natuurlijk script voor het zesde seizoen aan het lezen. Uh, okay, veel dus weg. <laughs> Goed, Victor. Uh, leuk dat je ze Heel moeilijk Ja, Dat is ook zo, dat kun je, maar dat moet je ook niet doen, want anders uh, verklap je alles, Dan moet je nee, niet hebben. Ja, overleef ik het. ik ja. wil toch 30 graag mee blijven doen. Dat je. is ook zo, dat is ook zo. En ga je nog een keer weer, weer iets als Lucky Letters presenteren? Dat vond ik zo tof altijd vroeger. Ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Ja, ja, ik wil wel weer eens zo iets presenteren, maar niet Lucky letters, want hier, dat heb ik gedaan. Ja, iets anders nee, Als je klaar bent, dan ben je klaar. Ja. Maar iets anders, ja, ik vind het heel erg leuk. We, we gaan uh, weer een nieuwe aflevering doen van de beste zangers van Nederland. Oh ja, bij de tros is dat, hè? De ja. uh, tros dat, dat vind ik al heel erg leuk om uh, acht afleveringen te doen. Ja. En, en we denken na om, over nog een reisprogramma en, uh, en uh, nog, nog een ander programma. Ja, en of ik echt zo'n spelletjes, vandaag zo spelletjes dingen zou willen doen. Nou, mm. dat moet een onwaarschijnlijk goed spelletje zijn. Moet het <laughs> minstens net zo goed zijn als Lucky Letter. 1,6 miljoen kijkers zouden het dan moeten trekken. Nou, we gaan het afwachten, Victor. Dank je wel. En, en een goed jaar, hè? Ja, ja, jullie ook. Allemaal een heel goed jaar. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. BNN Today. Zometeen gaat het hier over een website waar je kunt zien waar de politie controleert. Niet alleen op snelheid, maar ook bijvoorbeeld op alcoholcontroles. En daar is niet iedereen even blij mee. En ook hoor je nog een uitgebreid gesprek met Doukle Terpstra. Hij is sinds een maand de baas van hogeschool in Holland. En hoe het hem bevalt vertelt hij na 9 uur. En dan gaan we eerst naar de dag van Joost Kreutel. Ik ben best wel een klein beetje angstig... want ik zit hier in een heel klein koptisch kerkje in de Utrechtse wijk Zuilen. En hier komen voornamelijk Egyptische christenen. En ze vieren vandaag kerst, dat doen ze iets later dan bij ons. Maar het meest enge is dat mogelijk hier een aanslag zal kunnen worden gepleegd vandaag... door moslim-extremisten. En op Nieuwjaarsdag is er al een aanslag gepleegd op een koptische kerk... waarbij 21 doden vielen. Dat was alleen niet hier, maar in Egypte. Maar ik zou hier toch niet zo lekker zitten, want vanavond is er gewoon een dienst die doorgaat. Er is wel verscherpte controle. Armia Bassi. Uh, ik ben penningmeester hier van de Koptische ja. kerk. We staan er nog. Ja, tuurlijk. Dat denkt u? Nou. Ik zou toch wel een klein beetje angstig zijn? Nee, helemaal niet hoor. Nee? nee? Nee, absoluut niet. En waarom niet? En waarvoor? God is er. En die zal ons uh, helpen en ons uh, beschermen en... Uh... En iedereen uiteindelijk gaat dood. Dus ja, ja kom maar op. En dat als dat vandaag is? Ja, kom maar op. Echt waar? Absoluut. Ik vind dat wel heel ver gaan. Nee, nee, nee, nee, nee absoluut. Dat is het geloof toch? Jullie vieren vandaag pas? Uh... De kerst. Absoluut. Kerst. Ja, dat is, uh, we hebben ook een andere kalender, zeg maar. Ten opzichte van de rooms katholieke kerk. Ja. Die gaat gewoon door. En volle Bak? Absoluut. Dat brengt het geloof toch een hoop ellende? Nee, de, absoluut. Sorry hoor, ik ben het absoluut niet met u eens. Want als je in hem gelooft, dan, dan is het genoeg. Dat is nog prettig dan. Ja, dat vind ik prima. Voor u? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Voor, voor mij dus niet. <laughs> nee, voor u niet. Maar goed, als u inderdaad niet gelooft... dan goed, dat, uh, ik respecteer het ook hoor. Verschrikkelijk allemaal dit, hè? Ja. Op zo'n feestelijke dag. Daar zitten wij absoluut niet, uh, niet op te wachten aan niemand op te wachten. De waarschijnlijke reden dat uh, Al-Qaeda terreuraanslagen wil plegen tegen koptische kerken... heeft ermee te maken dat twee christelijke vrouwen zich zouden willen bekeren tot de islam. En de koptische kerk zou dit willen tegenhouden en daar is Al-Qaeda kwaad over. En Al-Qaeda heeft zich nu gericht op een heleboel uh, koptische kerken over de hele wereld. En hier in Nederland is dat in Amsterdam en in Eindhoven en dus hier in Utrecht. En vlak naast de koptische kerk staat een Surinaams en Indisch afhaalcentrum. Sharon, jij werkt hier bij een uh, Indisch en Surinaams afvalrestaurant, direct naast de, de kerk. Ben je bang? Ja, ik twijfel een beetje. Ik weet je bent niet zoiets van, uh, ik ga thuis zitten? Nee, nee, ik ben hier dan niet de hele dag, dus dat is ook weer zo. Ben je wel scherp? Ja... De ja. hele dag naar buiten te kijken? Ja, ik kijk wel veel naar buiten, ja. Dat wel. Heb je al iets uh, terroristisch uh, kunnen ontdekken? Nee, dat niet. politie is hier wel uh, regelmatig aanwezig, dat wel. Dat is ook weer een beetje bescherming natuurlijk. Uh, daar vertrouw je ook natuurlijk op. Dus vandaar dat ik niet zo heel erg bang ben. Maike, je woont in een studentenhuis op de bovenste verdieping naast de Koptische kerk. Ben je niet bang? Nee. Oh, je mag er ook nog bij. Ja, dat is toch een beetje onzin, toch? Hoezo? Hoezo? Nou ja, volgens mij is het gewoon een beetje angsthaaierij. Op, uh, oproepen tot aanslag niet hetzelfde als ze zeggen dat het gaat gebeuren. Dus. Zullen we even uit het raam kijken? Want, uh, ja, misschien kan je de politie zien. Ja, even het staat kijken. elke dag. Zie jij uh, al iets verstands? Nee. Er rijdt wel politie rond, maar er is niet echt continu bewaking. Nee, ja, gisteren wel. Er stonden ze de hele dag hier. Maar volgens mij zijn er genoeg mensen, politie en burger. Hoor. Het is natuurlijk wel wel realistisch blijven, het zou natuurlijk eventueel kunnen gebeuren. Dus ik ga vanavond wel ergens anders slapen, voor de zekerheid, maar echt een bang gevoel heb ik niet. Je gaat wel ergens anders slapen? Ja, dat klopt. Ja, het zou toch lullig zijn als het wel zou gebeuren. En ik zit hier. En waar ga je slapen? Bij mijn vriendje. Veel weg hier vandaan? Nee, uh, tien minuutjes die kant op. Oké, okay, maar als er iets gebeurt, dan ben je in ieder geval veilig. Juist. Je lacht er eigenlijk wel een klein beetje om. Het is ook ja. in en in triest natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, het is, ja, als je ernaast woont, dan maak je natuurlijk wel veel meer mee. En dan zie je ook elke dag van alles. En dan ga je toch denken, goh, misschien dat er iets gebeurt. Maar ja, als je even realistisch nadenkt, dan uh, waait het allemaal wel weer snel over, denk ik. Denk ik. Denk ik, ja. Je weet nog. Ja, ik nam nog even een slokje, want jullie weten het niet. Maar ik zit hier met een flesje whisky naast me te presenteren. Daar moet je lekker los van. En straks moet ik dan naar huis met de auto. Nou, En dan sms ik nu gewoon even... Alcohol Hilversum. Na 3010 druk ik op ok. En dan, als het goed is krijg ik zo meteen een sms'je. En daar staat dan in dat er dus helemaal geen alcoholcontrole is. Of dat er juist wel een alcoholcontrole is hier in Hilversum. Nou super handig allemaal. Bedacht door Karel Morang van de site boeteloos.nl. Karel, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, goeiedag. Ik wacht even op je sms'je. Die zou zo meteen wel aankomen. Uh, jij hebt die site in beheer, boeteloos.nl. Kijk, ja, cool. daar is mijn sms'je inderdaad. Ja, geen alcoholcontroles staat hier. En de, de, de politie zal daar wel niet zo blij mee zijn, hè? Met zo'n uh, sms-waarschuwingsdienst. Uh, nee, dat klopt. Nee, maar, uh, da maar dat maakt jou niks uit. Nou, weet je, ja, nee, dat, uh, nou, dat op zich maakt het niet uit. Maar de, de dienst is wel anders dan dat de mensen natuurlijk uh, benadrukken. Want? Nou, de, onze dienst is dat ze wel alcoholcontroles melden. Maar we melden nog veel meer controles op de website. Ja. Wij willen gewoon een compleet overzicht van de, de controles die door de politie gemeld worden in Nederland. Die willen wij uh, ja, op de site uh, tonen. Dus ja. een uh, compleet overzicht. Dus dan heb je flitscontroles, uh, scootercontroles, vuurwerkcontroles. Uh, uh, en allemaal van ja, dat soort dingen? Belastingcontroles, ja. douanecontroles. Uh, en wat is, ja, het, wat, is, wat is het doel van de site? Waarom, waarom heb je hem opgericht? Nou, mensen informeren uh, waar er gecontroleerd wordt. Uh, wat voor controle er plaatsvindt. Uh, ja, om mensen te informeren. Okay, ja. waar, de, waar de politie uh, controleert. Want omdat er vaak van die nutteloze bekeuringen worden uitgedeeld. Ja, dat ook. En omdat er vaak uh, ja, sowieso mensen hebben de vragen naar mensen die uh, via Twitter en uh, ja, via de desbetreffende sites wordt er veel vraag naar uh, ja, voor informatie van controles. Dus. Ja, ja, nou jij dacht, gat in de, gat in de markt. Nou, en dan nou heb ik hier natuurlijk niet echt een fles whisky, uh, maar gewoon uh, een kopje koffie. Het minste, ik hoop dat het die zo komt. Uh, ja. Maar stel ik had het wel, hè, dan, uh, dan heb jij me, dan wil je me liever niet het beweg hebben hoor, want dan ga ik alle kanten op. Ja precies, maar dat is ook dus niet, ons, eh, het is niet de bedoeling dat wij mensen laagloos de weg op willen. Het is de bedoeling dat wij mensen willen informeren dat er al controles zijn. En het is meer voor de mensen die gewoon, want ja, je mag één biertje officieel, is dat nog, uh, ja, kan dat nog binnen de norm. Mm -hmm. Ja en als je dat hebt natuurlijk, ja, dan wil je liever niet gecontroleerd worden. Kijk, je weet dat je veilig bent, maar ja. het kan net verkeerd vallen ja, voor je lichaam. Maar ik of, weet uh, niet of dat kan hebt... hoor, fysiek. Wat zegt u? Ik denk, kan dat fysiek dat dat verkeerd valt en dat je dan in een keer een hoge promilage hebt. Ja, dat kan ja. En het is ook vaak uh, dat is ook bewezen met uh, slecht slapen en zo. Of mensen die s'nachts zelfs doorgaan. Ja. Mensen die s'nachts bijvoorbeeld feesten en dan gaan ze de hele nacht door. Ja. En als ochtends moeten ze gewoon. Ja, er zijn mensen die in ochtends gewoon weer werken of iets dergelijks gaan doen. Dus die gaan weer op tijd uit. Ja. Maar, dat, maar ja, dat alcohol zit nog in je bloed. En ja. mensen denken dan, ze worden wakker. Ze denken, nou, uh, ik, heb, ik heb nergens last van. Ik kan gewoon weer auto rijden en doen. Ja, maar dat kan dan niet. Nee, dat kan er niet. Nee. Dus dat niet. Uh... Maar dan moet jij ze niet, niet gaan waarschuwen dat ze toch de weg op kunnen? Nee, nee maar, nou, maar wij, wij hebben dus een melding. Ja, ze kunnen. Ze rijdt kunnen je van dan ook weer. Dus dan, want het is er niet helemaal uit, maar ja. dat weet je zelf niet zeker. Dus... Ja. Ja. Dan, dat is een beetje het punt. Want aan de ene kant uh, informeren wij gewoon eigenlijk. Zelfs met flitsers en zo. Wat ook, uh... Dat je niet te snel want... gaat rijden, in ieder geval. Nee, maar kijk, flitsmelding is ook weer een dubbele. Want... Het ene, het ene zegt van ja, je kan ze niet melden. Want uh, als je ze gaat melden, dan uh, ja, gaan mensen hard rijden. Ik snap hem, ik snap hem, Karel. We, plukken... we moeten afronden, we gaan naar het nieuws. Dankjewel. B -M -M. En... Laat niet los. Swiss Sense, weddenmaker sinds 1918. Kom proef liggen. Voel het comfort van 100% natuurlijke materialen.